Het weer verspreidt over het land nog wat buien. Het is zo'n 12 graden. Ook vanochtend nog buien, onweer en vrij veel wind. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen minder buien en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47 Op 26 februari 2004 stond er 760 kilometer file. En op 25 november 2005 stond er 810 kilometer file. En 25 maart 2008 stond er 88, 888 kilometer En de langste ooit is... Uh, 975 kilometer en het was op 8 februari 1999 en dat kwam door hevige sneeuwval en een paar gekampelde vrachtwagens in de ochtendspits. Toen ging het mis en uh, volgens de mensen die er verstand van hebben, blijft deze file eeuwig de langste file ooit. Nou, we zijn op zoek naar een oplossing. Wat kunnen we daar nou aan doen? Dat moeten wij toch wel even kunnen oplossen. We zijn met een paar duizend, dat moet toch wel lukken. Hubert, goedemorgen. Goedemorgen Luc. Nou, goedemorgen. Hoe, hoe gaan we dat eens oplossen, dat fileprobleem? Ja, de File proberen. Ik, ik, ik kom net terug van Parijs trouwens, en ik ben nog altijd met de bus aan het rijden. Ja. En dan ga ik iedere keer onder die uh, markeringsborden onderdoor. Dat nou, nou was, nou die... was mijn idee. Ja. Wij, wij hebben op de bus, wij hebben dus een, uh, een, een, een governor, noemen ze dat. Dat is een. een uh, die regelt de snelheid. Als ik dus in, in, in een stad aan het rijden ben en, en dan gisteren ben, dan kan ik die bus op 50 zetten. Mm -hmm. En dan kan ik gas geven zoveel als ik wil. Dan gaat, dan gaat die bus niet, niet meer hard. Dus dan kun je dat maximaal kan, dat, 50. dat kan ik ook op de autobaan doen. Dat is, dat is een soort cruise control, maar daar moet je wel vast bij geven. Ja. Snap je? Ja, ja, snap ja. Dan noemen, noemen ze een, uh, een governor, heet dat. Hmm. Nou, dat nou, nou was mijn idee. Als ik nou sensors, die markeringspalen duw. en als ik dus met, als een auto met, met cruise control eronder doorgaat. en daar staat 50 op, dan gaat die auto niet meer harder als 50. Totdat die weer automatisch uitgeschakeld wordt ja, met, ja. bij het volgende bord. Dus... Of een bord verder. En zo stagneer je. Uh, het, het verkeer, maar je blijft toch rijden. Dus wat, wat, zou iedereen ja? zou dus een soort sensor in de auto hebben... waarmee, waarmee dus de, de maximumsnelheid automatisch wordt geregeld. Ja, automatisch via de mankeringsborden. Ja. Dat is helemaal niet moeilijk. Is dat niet bij gevaard, de bus dan? gebeurt het hetzelfde. Ja. Wat, wat is trouwens het voordeel dat de bus dat kan? Is dat om voor de baas om boetes te voorkomen? Nee, nee dat, is, ja, dat is eigenlijk als je, als je, als je in, een, in een stad aan het rijden bent. Of je, of je zit op de Duitse boendesbanen te rijden. Binnen doorlekker lekker. Uh, van de natuur aan het genieten. Dan stel je dat ding in op 70 of 80. Dan ben je wat aan het vertellen. Dan hoef, dan hoef je niet op de snelheid te letten. Want die, die houdt vanzelf in bij 80. Hm. Als, je, als je over de 80 gaat. Dan, dan, dan voel je hem gewoon inhouden, die motor. Yeah. Kijk, als, als je die sensors nou in die, in die, uh, in, in die borden zet, waar was 70, 50, 40 ontstaat, dan Gaat die wagen vanzelf terug naar, naar die snelheid toe? Nou, dan, kun je, dan kun je 6, 7 kilometer verder. Kun je weer automatisch via die zenders uitgaan? Ja, precies. Dat hij zo aan en uitgaat. Maar zou het niet uh, gevaarlijk zijn? Dat je, omdat je dan ineens afremt? Of zou er ook een soort van. Dan nee, je... nee. Dat gaat de, de auto remt dan heel, heel langzaam af. Ja, het is niet dat je ineens 50 rijdt. als nee, je 120 die, Nee, nee. Die, die gaat niet in één keer op de rem staan. Nee, hij, <laughs> nee precies. Nee, dat doet hij, niet. hij remt natuurlijk ook niet. Hij remt eigenlijk op de motor natuurlijk. En ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, hij ja. rijdt langzaam. Dat, nou, dat, dat, ja. dat, is, dat is mijn idee. Daar loop ik al jaren mee ja. Ik schrijf het allemaal op en ik ga het even in een mailtje zetten. En dan, uh, dan mail ik het even naar de persvoorlichter van, uh, van Mark Rutte. En dan, uh, of uh, wie is de verkeersminister? Dat is uh, Schulz, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Die, misschien dat hij uh, dat het op kan lossen. Oké, okay, ik hoop het lukt. Nou, dankjewel Hubert. Goed idee. Oké, okay, en jij nog veel succes met de uitzending. Dankjewel, we hebben zo meteen een, een uh, live bandje over een uur. Wat zeg je? Een live bandje hebben we zometeen in de uitzending. Over een okay. uur. Merel Monker, Hartstikke mooi. We dus zitten even aan het denken weer. Ja. Ja, <laughs> ja, precies. Oké, okay, Dank Hoi. Dankjewel. Hoi. hoor. Um, zometeen. Crack the playlist. Ja, we geven weer even de playlist van dit programma uit handen. En dat geven we uit handen aan Guy Clemens, dat is een acteur. Hij speelt in uh, verschillende series, Zometeen meteen gaan we het er even over hebben. En hij heeft negen liedjes uitgekozen. Welke dat zijn, dat hoor je zo meteen. Maar eerst, ja, die ene grote hits van Clarence Clemens Clemens. You're a friend of mine, samen met Jackson Brown. Saxofon. Zijn laatste uithaling dit van Clarence Clemens Clemens. Hij is overleden 69 jaar geworden. You're a friend of mine. Elke week hebben we in dit programma 4-7 crack de playlist. Dan geven we, ja, geven we gewoon even uh, het heft uit handen uh, aan uh, een bekende Nederlander. Een acteur, een actrice, een, uh, nou, wat zou het kunnen zijn, een zanger of een presentator. maakt eigenlijk niet uit. En deze week is het Guy Clemens. Crack the playlist. Guy Clemens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hallo. Um, ik zat een beetje te googlen op, uh, op internet en ik zag, uh, nou, Vervent Twittera. Of nou, uh, vervent 28 oh, mei, wa, ja. valt mee. Uh, valt mee, ja. Redelijke Twittera, redelijke Twittera. En verder, uh, ja, verder veel, uh, veel theater, een aantal tv-programma's waar je in hebt gezeten. Waar, waar kunnen de mensen jou van kennen? Nou, ik denk het, het voornaamste waar ze van mij van kunnen kennen is van Levenslied. Ja. Uh, dat was een tijdje geleden is uitgezonden op Nederland 1. Dat was een, een, een, een serie van de NCV. Ja. En uh, de, dat, loop, dat liep in maart, geloof ik. Hè? Is dat een beetje goed ontvangen? Ja, het is uh, wel goed ontvangen. We zijn nu over na aan het denken of ze, een, uh, of ze een tweede seizoen uh, uh, gaan maken. Oké, okay. nou, ik hoop, het voor je. ik hoop het voor je. En je hebt ook uh, een, een, een, een leuke muzieksmaak, zie ik al op het lijstje wat ik voor me heb liggen. <laughs> ja. uh, laten we even de platen door gaan nemen. Ja, is goed. De eerste plaat die je hebt uitgekozen, tenminste die hier dan op het lijstje staat, is Tom Waits' All the World is Green. Waarom uitgekend ja. die plaat? Ja, dat is ze. Uh, um, ik heb, uh, even kijken, in vorige, vor, vorig jaar september heb ik uh, een voorstelling gespeeld bij Orkater, genaamd Richard de Derde. Maar mm -hmm. Richard de Derde gespeeld werd door Gijs Scholten van Aanschat. Uh, met muziek van Tom Waits. En uh, via Gijs Scholten ben ik uh, in contact gekomen met, uh, of niet letterlijk, maar uh, met Tom Waits. En um, dit nummer is, behoort uh, absoluut tot mijn favoriete, met, met als hoogtepunt de klarinet-solo, yeah. die ik echt ontzettend mooi vind. En is het dan, is en dit die wordt dan, ook gezongen in de voorstelling door Gijs zelf, Is dit dan, hem in augustus weer spelen. Is dit dan zo'n liedje, want ik, ik ken het liedje zelf niet, maar is dit dan een waarin Tom Waits zegt met die enorme bromstem van hem uh, zit te zingen? Ja, maar hij is wel, hij is, dit is wel een van de me melodische uh, nummers. Ja, ja. Okay. Ik bedoel, hij heeft ook nummers waar, die, uh, uh, waar het wel heel erg gebrom is, zeg maar. Ja. Maar hier zingt hij eigenlijk zingt echt nog wel. Oké, okay. Nou, we gaan er naar luisteren. All the world is ja. green. Tom Waits. Fall into the ocean. Green. The moon is yellow, silver, all well, the things that summer brings. Settle on. is Green van Tom Waits in Crack the Playlist met Guy Clemens. Um, Wild is the Wind van David Bowie is je volgende ja. plaat. Ja, jeetje. Ja, ik zat heel erg te twijfelen of ik deze versie moest kiezen of, um, of de versie van Nina Simone. Oh ja, die strookje, ja. Die, strook, die ook ontzettend mooi is, um, maar ja... Ja, ik weet niet zo goed wat ik verder over moet zeggen. Ik, heb, ik, ik vind het gewoon een ontzettend mooi nummer. Ik heb dit ook ooit een keer in een voorstelling gezien. Uh, maar ik ken het al daarvoor. Uh, ja, het is gewoon een ontzettend mooi nummer. Ja. Zijn het vaak uh, liedjes die jou raken als je ze ooit een keertje live hebt gezien? Um... Ja, dat. Of, uh, of ze zijn voor mij vaak verbonden aan herinneringen, aan momenten of aan plaatsen of aan. Uh, toen ik een bepaalde leeftijd had of. Um, hoe ik het heb leren kennen. Ja, vaak wel ja, aan momenten eigenlijk meer. Wild is the Wind in de versie van David Bowie. Love me, love me, love me, love me. Ik vind Your life, life itself, itself. David Bowie en Wild is the Wind. Uh, daarvoor hadden we Tom Waits. Um, de, twee oudjes, eh, qua leeftijd dan en uh, qua mannen. En, en dan krijgen we nu een wat jongere jongen: The tallest man on earth. Ja, ja um, dat heb ik uh, uh, leren kennen via een vriendin van mij. En die uh, sinds toen ben ik. Ik ben eigenlijk, ga eigenlijk bijna nooit naar concerten. Maar toevallig naar zijn concert ben ik twee keer geweest: ja. Eén keer in, uh, in de Melkweg en één keer in, um, in Tivoli, in Utrecht. En dat is echt heel erg bijzonder. Hij er staat in zijn eentje met een gitaar. En um, in dit nummer zijn stem is vrij heftig. En de opnames op de cd zijn ook vrij hard. Alsof hij bijna in een hele kale, niet mooi studio geluid ofzo. Mm -hmm. uh, en als hij, dat, als hij het live zingt, is het ietsje, ietsje, ietsje ronder, ietsje mooier. Um, maar dit is ja, ik vind het een heel ontroerend nummer. Vooral in zijn uithalen en... Uh, uh, ja, ja, heel bijzonder. in my pocket and your will is in my hand Oh, your will is in my hand Now throw it in the current that I stand upon so still Love is so from what I've heard But my heart's learned to kill Oh, mine has learned to kill So keep them falling from the heavens to the floor Future was our skin and now we don't dream anymore No, we don't dream anymore oh, oh, oh. Look, like our house are made from spider webs and the clouds were rolling in You bet this mighty river's both my savior and my sin No, oh, my savior and my sin van de Talisman on Earth, in Crack the Playlist. Um, de volgende alweer een man, trouwens, uh, Guy. Dat, uh, alleen maar mannen op je oh, lijstje tot nu toe. Is dat op is dat hè? Ja, ja, dat weet ik niet. Ja, het kan, ja, ik hou ook meer van muziek gezongen dan mannen. Ik weet niet precies wat er... Ja, dat is meer toeval, denk ja. ik. Jimi Hendrix. Ja. <laughs> uh, Careful's made of Sand. Ja, klopt. Als ik me niet Ja, moest ik ook kiezen welke ik wilde, hoor. Ja. Of Little Wing, maar dit dit is dit is een beetje mijn herinnering van toen ik 16 was. Oké. Okay. Uh, het, ja, het lijkt me alsof ik in de verkeerde tijd ben gehoord als ik zo deze nummers. Een ja, beetje inderdaad ja, Je hebt alleen maar uh, een, een lijstje oude mannen of, uh, of een jonge jongen die oude liedjes speelt. <laughs> ja precies. Ja, ja, ja, ja. Ik weet het niet. Uh, weet je, ja. Dit, maar dit is jeugd ik was 16 toen heb ik dit. Uh, ooit een keer gehoord. Ik was op een, geloof ik, op een kinderkamp in. Uh, ...in Oslo, en daar, daar draaiden ze dat toen en, en, en ik, ben, ik ging daarna verhuizen voor een jaar naar, naar Duitsland... ...en uh, met mijn ouders. En toen heb ik heel veel Jimi Hendrix gedraaid, Little Wing, Castle, Middle Cent en uh, nou ja al die, uh, ...al die oude nummers van. Yeah. En dit is een uh, ja, heel mooi verhaal, dat ik eigenlijk niet zo van teksten ben, maar... This was made of sand. Jimmy had Down the street, you can hear her scream, you're a disgrace. As she slams the door, in it's dropped her face. And now it stands outside, and all the neighbors start to gossip and true. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door, he leans and starts a scene, and his tears fall and burn, and garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually A little Indian brave who before he was ten played war games in the woods with his Indian friends And he built a dream that when he grew up he would be a fierce warrior in the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 And so castles, made of sand, slips into the sea. En uh, nou, van de ene legende gaan we moeiteloos door naar die andere legende. Jeff Buckley met het liedje Grace. Ja, oh, gelukkig uh, niet het liedje Hallelujah, dat scheelt al nog. Nee, nee, nee, nee, nee. Hallelujah is gewoon, het uh, blijft een heel mooi nummer, maar dat is ja. ook te veel, ge, is te, veel ge, is te veel gedraaid. Te veel gehoord. Mm -hmm. ook hier, maar ik moest hier ook wel kiezen hoor. Want, maar ik, wilde, ik zag allemaal dat ik een beetje een soort rustige nummers had. Dus toen wou ik een beetje wat harde nummers tussen hebben. Ah ja, op die manier. Ook, ook al is het nog zo... Uh, Vroeg. Maar ben je, ben, je, ben je van de ben je van de rustige nummers? Ligt jou dat meer dan, dan het heftige werk? Mm -hmm. Nee, niet, niet per se. Maar toevallig van Jeff Buckley heeft hij ook um, Mama, You've Been on My Mind. Is, is heel erg mooi en zijn stem is heel breekbaar, vind ik. Mm -hmm. um, en, uh, maar in dit nummer is het wel, vind ik het ook wel lekker dat het wat heftiger, wat meer stuwt ofzo. Ga luisteren naar Jeff Buckley. met Grace. To stay long enough for the clouds to fly on me away. Oh, it's my time. Jeff Buckley met het liedje Grace. Ik heb nog een verband uh, gevonden in je, in je lijstje trouwens, Guy. Um, het zijn oh. allemaal uh, solo -artiesten. Tot nu toe. Weet je, ja, ja. het zijn geen bands, hè? Het zijn nee. tot nu, nee, het zijn geen bands. En uh, het volgende, dat, dat, dat is meer een soort duo. De Alessi Brothers met O'Laurie. En ja. uh, uh, wat wel grappig is, is dat uh, als, we, als wij uh, van Crack The Playlist een soort hitlijstje zouden willen maken... ...dan stond dit liedje nu op nummer 1. want er is uh, namelijk nog één iemand geweest die dit ook in zijn lijstje heeft staan. En dat was Cor Bakker. Ja, is het waar? <laughs> ja, dat is dus de enige uh, popplaat, vertelde Cor toen. De enige popplaat die hij leuk vindt. Oh, Laurie van de Alessa Brothers. Dat is grappig. <laughs> ja, dus, uh, dat vind ik heel leuk. Ja, dat is ook heel leuk. Wat, dat is ook een heel leuk liedje. Maar waarom vind jij hem leuk? Ja, ik geloof dat ze maar één hitje hebben gehad. Volgens ja. mij heb ik het van een plaatje de One, One Hit Wonders of zo. <laughs> uh, uh, ja, ik, ja, ik vind het gewoon een heel lekker zomerliedje. Ja. Er is een goed uh, lekker koortje erachter en uh, ik word er altijd wel vrolijk van. Ja. Volgens, uh, volgens um, uh, Cor Bakker, kan ik me nog herinneren, was dit, um, uh, is dit echt een liedje wat echt uh, kwalitatief ook ijzersterk is? Maar... Ja, ik weet niet precies of dat zo is hoor, maar dat zei ik Ja, nou ik geloof wel dat hij er verstand van heeft. Dus laten <laughs> <Ja. laughs> we het maar aannemen. <laughs> dat, dat denk dat ik is. ook. Dat denk ik ook. Nou, voor de, voor de tweede keer in Crack the Playlist. O Laurie van de LSE Brothers. I'd like to stay in. LSE Brothers met O. Laurie. Gaan we door naar. Gelukkig, daar is ze de eerste vrouw in dit lijstje. Candy Stetten met I Rather Be an Old Man Sweeterheart. Ja, um, ik hou ook heel erg van. Um, soul en funk. En. Um, uh, dit. dit uh, ja, als, dit, is, dit komt zo lekker uit de tenen. Ja. Uh, uh, daar, daar hou ik wel van. Van dat je dat rauwe. Het diepgaande uh, geluid. Rouwe schreeuwende, schreeuwende sol moet het eigenlijk zijn. Voor ja, ja. Ja, ja, Nou, dat kan zij wel. Ja. <laughs> en waarom uitgerekend dit liedje? Want ze, ze heeft natuurlijk heel veel mooie platen gemaakt. Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, gewoon ik vind het wel een goed nummer. Top ik vind Het is al handig Oké. I'd rather be an old man's sweetheart van Candy State. Sandy Stetten eh, hier in Crack the Playlist met Key Clemens en eh, het volgende liedje is van Cesaria Evora. Ik had er nog nooit van gehoord, Saudade heet het. Wie is zij? Ja, het is volgens mij een... Um, of is ze... ik geloof dat ze Portugees is. Mm -hmm. Het is niet van een hele. Ik, ik weet ook niet precies wie het is, maar het is, ik weet wel hoe ze eruit ziet. Het is een vrouw die met, met een soort scheel oog, een hele grote vrouw. Ja ik heb het gegoogeld. Ze komt uit Kaapverdië staat hier. Okay, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Uh, het, het ziet er eigenlijk niet uit, zeg maar, maar het is uh, ja een hele bijzondere mooie muziek. En dit nummer dat zat volgens mij in um, Lamelio Ja. Dat is een, um, eigenlijk een ja, tweedelige film, kun je zeggen, Italiaanse film. Uh, van uh, twee keer drie uur. Wat het, uh, absoluut een enorme aanrader is. En daar zit dit nummer ook in. Oké, okay. en zo ben jij ermee uh, in aanraking ja. gekomen. Ja. Ah. ja. Het, en, en, en, en wat is het voor muziek? Is het, is het, het, is een soort, uh, is het ook weer sol? Nee, ja, het is, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen. Dit is, wij noemen het wel wereldmuziek. Maar ja, oh, ja. Dat, is wel, dat is wel heel breed. Ja, ja, precies. Nou, laat het maar gewoon luisteren. Maakt het ook uit wat het is, als het nou mooi is. <laughs> ja. Soldaten van Cesaria Evora. We Bosque se, a te dia ki po volta Si bosque ve montaske ve Si bosque se montaske se A te dia ki po volta Soda Soda Soda, Soda. Disneya Terra Saniclaus Zodan, zodan. Camino pasanto me. Que moest traves camino los. Que moest traves camino los. Es camino pasanto me. Si vos que se vos esquecer, vou te esquecer até dia que vou voltar. Si vos que se vos esquecer, vou te esquecer até dia que vou voltar. Saudar, Saudar. All done. Kennis gemaakt met Cesaria Evora hier in Crack the Playlist op Radio 1 in het programma 4-7. Laatste plaat dan, uh, Guy. Pieter, Bjorn en John. En het liedje Young Folks met het fluitje. Hè? Ja. Die, waarom die plaat? Um, heel erg, eigenlijk gewoon, het is uh, mijn beltoon, <laughs> Dat heb ik ervan gemaakt, uh, echt al jaren, of tenminste sinds ik het uh, ken, yeah. um, omdat het uh, zo lekker hoog is, dus je kan het altijd goed horen. Yeah. Alleen het jammere daarvan is altijd dat die telefoons, die eh, die, die, die, die hoor je nooit zo lekker, yeah. die telefoon, als die erin uh, wordt gezet. En, uh, alleen daarom uh, zou ik hem alweer willen horen. Ja, ja, ja, want je hoort normaal gesproken alleen het fluitje en niet de bas die erachter zit. Ja, dat kan je op zijn telefoon nooit goed horen, zeg maar. En dat is natuurlijk altijd maar 30 seconden of zo. ja Nou, ik maar vind de de het een gronde man... reden om nog even een keer een plaatje te, <laughs> ja, te laten horen. Heel goed. Ja. Dankjewel uh, voor je muziek. en ja, graag uh, Je staat in de film hè, binnenkort onder ons. Onder ons, ja. ja. Zijn de, de opnames al geweest of nog druk bezig? Ja, hadden? al uh, eigenlijk best lang geleden. Een jaar geleden Dieetje. al. Duurt ik dacht dat het, dat het in september in première gaat. Ah, maar waarom duurt dat zo lang voordat het dan uitkomt? Is dat allemaal montage, klus en zo? Ja, het heeft met montage te maken en vervolgens, uh, het is een arthouse film, dus we willen kijken, ja, heeft dat te maken waar het in première gaat en wat het dan best is, volgens oh ja. mij. Ja. Oké, okay. okay. nou, we kijken er naar uit onder ons binnenkort, dus in het najaar, ergens in de bioscoop en uh, we gaan luisteren naar Peter Björn en John met Young Folks, de beltoon van Guy Clemens. Dankjewel, Guy. Oké, okay, graag gedaan. told you things I did before, told you how Keith Clemens, Pieter, Bjorn en John en wat soort dingen allemaal. En ondertussen is het echt een enorme chaos hier in de studio aan het worden. Maar wel een leuke chaos, gelukkig. Uh, de band van Merel Mulker is namelijk aan het... Uh... Ja, aan het opbouwen en aan het soundchecken. Goedemorgen, Merel. En hele goede morgen. Ja, vorige week hebben we jou gesproken, want je hebt namelijk... de, de, de jazzrie gewonnen... In, uh, uh, van het uh, Enschede Jazz Festival. Dat klopt, hè? Ja. Met het liedje Stekkehorig. Ja. En het was een uh, festival, uh, of in ieder geval... die competitie bestond dan uit uh, Twentse liedjes. Twentse jazzliedjes. Ja. En jij had daar de beste van gemaakt. Uh, <lacht> ja, toch? Ja. Maar ja, ja. Het, het, het liedje was ook... Uh, moet ik zeggen, een van de beste. Ja, nou precies. Ja. Maar ook het beste gespeeld en gezongen, et cetera. Nou ja, en uh, toen dachten we van... nou ja, dan moeten we ook maar een keertje uitnodigen. En dat is meteen een week later dan gebeurd. Dus je hebt een hele band meegenomen. Ja, dat wat ga je te spelen zo meteen? Weet je het al? Want je zit een beetje op je laptop te doen, hè? Van wat, moet ik, wat moet ik doen in godsnaam? Wat moet ik spelen? Ja, in ieder geval natuurlijk uh, stekkelherig. Ja. Maar natuurlijk. En um, wij zingen... Uh, wij spelen ook nog uh, Feel Like Making a Love. Ja, heel goed. En um, uh, I Remember You een jazz, een hele mooie jazz. standard. Oké. Okay. Nou, hartstikke ik ja. het goed. Uh, eerst nog even soundchecken zo meteen. Ja. En uh, wij moeten ook nog even uh, Nurtel doen zometeen met, uh, met Bart en Simone is nog even. Uh, die schrijft hem meteen nog aan. Gaan we het hebben over tv-series na half zeven. Merel Moelke en Bent. En met ze. Kijken met ze vijf hè, zijn jullie. Ja. Nou, dat is ja. gezellig. Hier. Allemale. Met ze vier. Oh, ja, vier. Oh, je hebt vier. Je hebt gelijk. <laughs> dat zo meteen na half zeven en het nieuws met Joris Tubyński.